Eén uur. 1 Dit is Martijn Heerhuis met het NOS Journaal. De politie is niet aansprakelijk voor de moordpartij door Tristan van der Vlis... vier jaar geleden in de halveren aan de Rijn. heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door nabestaanden. De rechter vindt wel dat de politie nooit een wapenvergunning had mogen geven aan van der Vlis... want er was hem eerder al eens een wapenvergunning geweigerd. Tristan van der Vlis had psychische problemen. Hij schoot in april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in een winkelcentrum. Hij doodde zes mensen en verwondde er zeventien. Daarna pleegde hij zelfmoord. Op da 1 bij Holten zijn verschillende vrachtwagens op elkaar gebotst. De weg werd afgesloten. Het is niet bekend of er gevonden zijn. Er is, geen, er is een traumahelikopter opgeroepen en de 1 tussen Marklo en Lochem is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid zouden bij het ongeluk zeker vijf vrachtwagens betrokken zijn. Hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. In Amsterdam is een man doodgeschoten. Dat gebeurde in een parkeergarage in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Slachtoffer is een bekende van de politie. Er zijn de afgelopen maanden al verschillende liquidaties en schietpartijen geweest in Amsterdam. Vorige week woensdag werd in dezelfde wijk ook iemand doodgeschoten. Het dodental door het vliegtuigongeluk in Taiwan is opgelopen tot 19... Er waren 58 mensen aan boord en er zijn er nog tientallen vermist. Het toestel raakte kort na het opstijgen een brug en een auto die op de brug reed. Daarnaast stort het vliegtuig in een rivier in de hoofdstad Taipei. De immigratie naar Nederland is vorig jaar verder toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. We emigreerden vorig jaar 181.000 mensen naar Nederland en dat is een record. Ook nam het aantal geboorten voor het eerst sinds 2009 weer toe. Het aantal mensen dat Nederland verliet is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Waardoor de Nederlandse bevolking vorig jaar groeide met bijna 73.000 mensen. Het weer, de zon schijnt geregeld, er valt ook een enkele winterse bui. Eerst is dat vooral in het noord en westen, later in het midden en zuidoosten. Door 2 graden in het oosten en 5 graden aan zee. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Ik kan niet meer, man. Ik heb zere voeten. Mijn dochtertje is vandaag getrouwd. En dat vieren we. Ze is pas 21 jaar. Ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb, ik nog, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is anderhalf jaar terug.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 En als je als vader zijnde, zonder te veel narigheid... je dochtertje hebt opgekwijkt tot mens... dan mag je als vader wel even op die mijlpaal plaatsnemen... een zucht van verlichting slaken... en een saffie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg, een kind... je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd.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 Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je harsjes kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid tot iemand met vrije levensprincipes. Multituli heb al gezegd: Kind, als ik me erop voorsta dat ik je vader ben, spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multituli gelijk in.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 Beetje een suffert. <tie> Hij helpt bij het afwassen. En dan is In uh, New, Orleans. Uh, New Orleans, en uh, weet je weet, in New Orleans wordt ook nog een deel Frans gesproken. Ja. Dit volledig vol af en heet uh, het, maar dit heet natuurlijk gewoon uh, Lady Marmalade. -la -la. Dit is Mark Knopfler met zijn nieuwe Barrel. en toch zwanger Al vedaan heel de riet De preutte van, hoe of toch Kom met buurvrouw Ja, Kreeg je kind? nog geen, nog geen Maar ja, de melkboer was ja blind Het was goh, witte te vroeg In ons engste, in ons engste Het was goh, witte te In ons engste, al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 water op beneden en het zodat het aan in Almelo. En het water van de aas, een molt aan anders En ja, ik kunt wat water drinken, meer dat is jammer, van dus. dus. Dus dat doen ze rap wat aan. Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan. Het water geeft nog waffen, dan meer witte vloer. Heinig aan. Want geet nog uit, witte flow, in o's engste, in o's engste, geet nog uit, witte vrouw, in o's engste, al mijn En Herakles heeft weer woon, ja dat doet ze, ja dat doet ze. En Herakles heeft weer hebben, nog voor de wedstrijd is begun. En verspelt ze tussen keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed. En verspelt ze tussen een keer, toekom op in waar weer waar dit is goed. I'm Dat was uh, Herman Vinkers. En uh, dat, uh, dat heet Go With The Flow. En we gaan lekker eten.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 Of het lekker is trouwens euh, moet je nog maar afwachten. Hè? Dat weet je me nooit. <laughs> Parastolle graté met notenrijst en salade. Jawel. En het is een vegetarisch hoofdgerecht voor hier personen. En daarvoor heeft hij nodig één pak notenrijst. Een bakje oesterswammen. Een bakje grotschampions. Twee handperen. Euh, honing mosterdressing. Een zak gemengde salade. Vier eetlepels boter of margarine. En dat kunt u eventueel ook vervangen door olijfolie. 300 gram jong belegen kaas in plakken. De bereiding gaat als dus volgt. Uh, de rijst koken volgens de gebruiksaanwijzing. Paddenstoelen schoonvegen en in stukken snijden. Peren schillen, klokhuis verwijderen en in stukjes snijden. De peer en de dressing door de slamingen. Uh, en een grill voorverwarmen in de koekenpan. Boter verhitten en de paddenstoelen ongeveer 4 minuten bakken. Pittig op smaak brengen met zout en peper. Kaas in acht plakken snijden. Uh, leg op, de uh, op een bakplaat elk... Uh, een stuk bakpapier van 20 bij 20 en leg daarop de kaas. er erbovenop scheppen en afdekken met het, de rest van de kaasplakken. De bakplaat onder de grill plaatsen tot de kaas gesmolten is. Paddenstool de gratin van, de, van het bakpapier op het bord schuiven... en serveren met de salade en nootrijst. En uh, voor een beetje extra pit kunt u uh, met de paddenstoelen een, sjalo, een fijn gesnipperd chalootje meebakken. Dat geeft net weer even uh, iets meer pit aan de paddenstoelen. Ik zou zeggen eet smakelijk. En dat is na de uitzending na te lezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com Of .com Slash, oftewel schuine streep, Zand Ja. En als het goed is, staat hij er al op. Oh. Ja. Nou, dat is, dat is wel snel dan. Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, komt het allemaal goed. Zeker weten. Tot straks hebben we horen we Angela weer in het regionieuws. Ja, ik ben zo weer terug.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 I cry New Diamond, I am, I said... Nou, het heerlijke recept van deze week. En als u het gaat maken... Nou, eet makkelijk, want het zal best lekker wezen. Dit is Nick Kershaw. Don't let the sun go down on me. Nou, dat gebeurt niet, want dat is hem. Hij schijnt lekker vandaag, af en toe. Hé, hey, cool? Ja. Yeah. Zandvoort en de regio. Ja, dat was uh, Nick Kershaw En dat, dat heet... Don't, don't let the sun go down on me. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, Zet je nou toch, joh? Ja. Wat zet je nou weer? Wat zet je nou weer? Je moet het nieuws lezen, dat weet je toch? Ja, dus... Je kan ook iets eerder, uh, iets eerder een seintje geven dat ik weer mot. Absoluut. Is <laughs> het regeling niet? Bedankt, laat koud ik. Oh, daar nou, mooi. Dns heeft in december een, een nieuwe dienstregeling in laten gaan. In deze dienstregeling staan de sprinters Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, 13 keer per dag 10 minuten stil op station Haarlem omdat er gewacht moet worden op een goederentrein, De ChristenUnie verbaast zich hierover... omdat het aantal treinen rond Haarlem de afgelopen jaren niet gewijzigd is. Tweede Kamerlid Dick, Carla Dick Faber stelt hierover vragen. De partij wil weten of het klopt dat de treinrit 13 keer per dag verslechtert... vanwege de wachttijd en dat de rit dan geen 30, maar 40 minuten duurt... Daarnaast wil de partij weten of de goederentrein ook daadwerkelijk dat pad 13 keer per dag gebruikt. Zij u vindt het onwenselijk dat de dienstregeling voor reizigers, zelfs in de spits en op dagen met veel strandvervoer, fors verslechtert. En dat terwijl de visie van uh, Mansveld is dat de reizigers altijd op plaats 1, 2 en 3 komen. Tot slot wil de partij weten of Mansel bereid is aan te dringen op een oplossing voor het knelpunt, Zodat er bij de start van het strandseizoen de verbinding weer optimaal is. En er is hier nogal een behoorlijke uh, uh, rel over aan het ontstaan. Omdat men het belachelijk vindt dat uh, passagierstreinen die, uh, die in de regelgeving voorrang hebben. Dus moeten wachten op goederenvervoer. Ja, dat is zwaar belachelijk. Ja, dat is het dus ook. Mensen moeten op tijd zijn. Dus ik uh, vind het een goede zaak dat hierover dus uh, even het een en ander uh, gezegd wordt. Ja. De hbo posten van het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp en het Gasthuis in Haarlem... draaiden gister overuren. Automobilisten en fietsers gleden bijna letterlijk het ziekenhuis in... In het Kenhua Gasthuis waren zo'n 29 slachtoffers. Het ziekenhuis in Hoofddorp spande de kroon. Tot virusmiddels melden zich zo'n 65 mensen bij de EHBO, waarvan 32 glijders met onder meer pols, enkel en elleboogletsel. Normaal gesproken krijgt de spoedpost zo'n 40 mensen per dag over de vloer. De ernst van de verwondingen variëerde van een kneuzing tot een gebroken onderbeen. Ook hoofdletsel kwam regelmatig voor. Een oproep aan iedereen die zometeen weer de weg op gaat, want er wordt evengoed nog weer wintersbuien verwacht. Zet als fietser zo'n mooie helm op en zorg voor winterbanden onder je vervoermiddel. Maar vooral kijk gewoon uit je doppen en doe voorzichtig en zorg dat je geen haast hebt en kom anders maar te laat. Zorg ervoor dat je, je eindbestemming in ieder geval niet de spoedeisende hulp is vind ik een hele goeie, ja. Nou, ja, dat is nog zo mooi. Beter vijf minuten later thuis dan, tien minu dan, dan twee minuten eerder in het ziekenhuis. He? Ja, nou, dat gaat, gaat in dit geval wel op, denk ik. Ja. Ja, gewoon een beetje uitkijken. Het was vanmorgen ook glibberig. Dus uh, ik had beter uh, de hond kunnen uitlaten op een uh, snowboard. Dat was het sneller gegaan. Ja. Dat <laughs> We wel aardig glijden, ja. Pikki Stoker bestaat al sinds jaar en dag en kan zowel leuk, nuttig als crimineel tijdverdrijf zijn. En juist dat laatste komt de afgelopen weken steeds vaker voor. In de nacht van maandag op dinsdag brandde in recreatiegebied Sparnwouden een auto vrijwel volledig uit. Alweer dus. Op het moment dat de brandweer arriveerde was het leed al geschied. Het is onbekend of het om een gestolen auto gaat... maar de aanwezigheid van kentekenplaten duidt op niet zomaar een ongelukje. Ja, dus dit is al de derde of gel ik geloof zelfs de vierde op rij. He? de derde. Bovendien is het al de derde keer in drie weken tijd dat er een auto uitbrandt in het gebied... Is uw Mercedes recent gestolen? Neem dan gerust contact op met de politie. Dat geldt uiteraard ook voor mensen die iets gezien denken te hebben. Of het nu om de vermoedelijke diefstal zelf om de eventuele brandstichting gaat. Alle informatie is welkom. Nou, als het uw Mercedes is, is er niks meer van over. Dan, dan weet je dat alvast. Ja, nou ja, maar het is wel handig om te weten wie uiteindelijk de, de, de rechtmatige eigenaar was. Ja, helaas. Ja. Geen auto. Nee. Maar goed, uh, ja, alle informatie is welkom bij de politie. En dan kunt u bellen met het bekende nummer 0900-8844. En tot zover de berichtgeving. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt vandaag geregeld, maar lokaal is er nog steeds een winterse bui mogelijk. Pas dus op als u de weg op moet. Het wordt vanmiddag een graden vijf vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen en is het over het algemeen droog. Later in de nacht neemt de kans op een sneeuwbui weer toe. De noord- tot noordoostenwind is niet meer dan zwak... en de temperatuur daalt naar waarde uh, rond de min 3. Morgen zijn de wolkenvelden en vooral in de ochtend... is er nog kans op een sneeuwbui. Maar zo nu en dan schijnt de zon. De noordoostenwind neemt toe naar matig in de polder... en vrij krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6... En door die stevige noordoosten zal het veel kouder aanvoelen dan de 2 graden op de thermometer. En reken daarbij op een gevoelstemperatuur van minstens min 10. Tot zover. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou even vertellen. Normaal draai ik gelijk een plaat erachteraan. Maar. Deze wil ik u toch even aankondigen. Want uh, ik zag uh, gisteravond... zat ik weer even te, te kijken natuurlijk... Op mijn streaming audio service... Uh, platform uh, feest. Uh, weet ik veel hoe je dat allemaal noemen moet. Nou, wel Spotify dus. En uh, daar kwam ik een prachtig nieuw album tegen... Van, van Diane Kroll. En Diane Kroll is natuurlijk... Een Amerikaanse pianiste. Uh, uh, jazz zangeres. Althans een beetje jazzy-achtig. En uh, die heeft een prachtig nieuw album gemaakt. En dat album... Tenminste, het stond er gisteren nieuw op. Dus of het helemaal nieuw is, dat ga ik er maar vanuit. Maar die heeft dus een prachtig nieuw album gemaakt. En dat album dat heet Wallflower. En dat is zo mooi. Wat ze daar doet, is wat tegenwoordig wel meer gebeurt. Ze heeft gewoon een aantal hele bekende, hele bekende stukken genomen. Uh, hele bekende songs. En die dan een beetje op haar eigen manier uh, vertolkt en ik zat daar van vannacht vannacht nog eigenlijk, afgelopen nacht dus zat ik daar, heer, of avond moet ik zeggen, want anders denkt u dat ik niet naar mijn bed ga, maar dat is wel zo zat ik daar heerlijk van te genieten en ik wil uh, ik wil u uh, dat uh, uh, zeker ook even meegeven uh, het nummer Superstar is een van de nummers dat erop staat het bekend geworden van Rita Coolidge uit uh, Maddox and Englishman van Joe Cocker daar staat het, uh, dat was de eerste keer dat wij met dit stuk kennis maakten uh, daarna kwamen de Carpenters met een wat, wat uh, gladdere versie van, van, dit, uh, van dit stuk. En nu doet Diane Kroll het. En het is werkelijk verbluffend mooi. Luister naar Diane Kroll. En. Superstar. Het is zo mooi. Channel, let op, dit is voor je belletprogramma. Ideaal. I Why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally.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 No words, no words. were ever spoken when, spoke. when she passed away she passed cried, and cried, cried all alone away. again naturally. Het is, het is zo mooi dat. Ik heb u er maar even twee stukken van laten horen. Want het is zo'n verschrikkelijk mooi album. Uh, Diane Crawl, het album dat heet uh, Wallflower. En uh, het, is, het is in alle opzichten de moeite waard. Ze zingt een, aan, nog een aantal andere duetten. Maar er staat ook uh, een prachtige versie op van bijvoorbeeld uh, uh, California Dreaming. Maar dan helemaal op haar manier. En uh, ook een hele mooie versie van uh, het Eagles nummer Desperado. Ook prachtig. En nog veel meer. En, en het, is, het is een schitterend album. Dus ik kan u dat uh, aanbevelen. Uh, Dian Crawl, dus. Het album heet Wallflower. En er staan prachtige ballads op. Dat is uh, meneer Duif. Het is, dit hele album kun je gewoon op donderdagavond... achter elkaar draaien. Kun je ja, koffie gaan drinken. Het is zo mooi. Prachtig mooi. En het is redding Sitting on the dock of the bay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 Watching the tide roll away. Ooh. And sitting on a bay. Wasting time. Ja, helaas. Uh, zijn grootste hit die hij ooit had. Zeker in Nederland. Maar dat was na zijn dood. Want in 1967 verongelukte de Swenning. bij een vliegtuigongeluk. Sitting on the dock of the bay... de wordt iedere dag ouder Paul Benz, The Searchers, Don't your love away. No, no, no, no. onder andere Mike Pinder in de geledenen. Grote yeah. hits met needles en pins, onder andere. En and dit: Don't Throw Your Love Away, heerlijk uit de 60s. Dit is van wat latere datum. De punterzusjes uit Giet jawel. En een head jump. Sisters, en dan je dat het heet jump for my love. Andere you know jump dan die van Van hè. wel dezelfde titel, ander liedje, okay. jump for my love. En dat was alweer de laatste voor vandaag. Hè? Het zit er alweer op wat dit programma betreft. CFM Lunch. Hebben we het alweer gehad. Het zit alweer twee uur. Hebben we alweer voor u gedaan. Ja, twee uur. Het vliegt om. Hè. Werkelijk, het vliegt om. Ik zag net nog iets vliegen. Ik zeg, ja, het vliegt om. En, uh, dus ga ik even gauw uh, broodjes mikkelen. En, uh, gaan we zo verder met uh, de Vinyljaren. Jawel. Drie hele aparte LP's. Hè? De Kate Bush met uh, Ever Forever. En uh, Margriet Eshuis met uh, Sign of the Times. En verder dan nog Joni Mitchell. En dat album heet For the Roses. Niet echt dit, albums allemaal, hoewel er staan natuurlijk wel wat bekende nummers ook, zeker op die van Kate Bush en uh, van uh, Magritte Heshuis is natuurlijk het album waar onder andere Black Pearl op staat. Maar goed, die drie albums krijgt u dus, het is Ladies Day vandaag in de vinyl Jaren. Nou en uh, muzikaal, muzikaal gezien kun je mindere ladies hebben dan deze drie. Ja. Nou, van alle drie. Top, top, top. Nou, wat dit programma betreft eh, nog ongeveer een minuut. En dan zit het erop. Dan gaan we naar het nieuws en het weer van twee uur. Morgen ben ik er weer met de lunch. En vrijdag ook. En vrijdag hebben we natuurlijk onze grote jubileumdag. Oeh, oeh, oeh. Althans, dan gaat het beginnen. Laat ik het zo zeggen. Maar dan praten we nog overbij. Voor nu even bedankt voor het luisteren naar dit programma. Mocht u blijven hangen voor de nou dan zie ik u zo weer terug. Tot zo!